9 uur. Rachid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam leven honderden buitenlandse vrouwen die van hun familie het huis niet uit mogen. Vaak zijn het importbruiden of vrouwen die onder dwang zijn getrouwd. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt verder dat vrijwel alle verborgen vrouwen geen Nederlands spreken. en ook in hun eigen taal analfabeet zijn. Volgens het Verwij-Jonker-instituut, dat het onderzoek heeft gedaan, gaat het minimaal om 200 tot 300 vrouwen. Amsterdam denkt dat huisartsen betrokken kunnen worden bij het benaderen van de vrouwen.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 een incident in de Franse kerncentrale Vessenheim zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens de beheerder gebeurde dat bij schoonmaakwerkzaamheden. Door het gebruik van chemicaliën ontstond de hete stoom die de schoonmakers heeft verwond. Er is geen radioactiviteit vrijgekomen en ook is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De Vessenheim-centrale ligt in de Elsas, vlakbij de Duitse grens. Het is een van de oudste kerncentrales van Frankrijk.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 Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen, hele goedenavond. De Democratische Conventie is in volle gang. Marietje Schaker van D66 die is erbij. En we vragen haar of ze nou alleen maar mooie toespraken hoort... of dat ze ook nog een beetje bier kan drinken daar met de klintonnetjes. En vandaag lag de nieuwe revue met de eerste column van Willem Holleder in de winkel. Columniste Luc Koeman, die kijkt voor ons of de neus een beetje kan schrijven. En uh, laat je speelgoed staan, zet de webcam aan en dan zie je me zitten met Luc. <laughs> maar, ja. maar ook met een huizen Ajax-vendette. Goedenavond, Daphne Koster. Goedenavond. Luc heeft uh, de hele dag zich verheugd op dat jij kwam. Ja. En die, ja. ja, toch? Ja, ja, zeker. Nee, nee, ja, nee, ja, nee, ja, ik zeg het zo, maar het is het zeker. En je wilde ja. haar allemaal dingen vragen. Ja, ik wilde weten of, of, of je uh, wel echt kon genieten, of je hebt wel eens een keer gehad hebt van een overtreding. <laughs> gewoon echt dat je denkt van oh ja, ik maak een overtreding dat je toch gedacht van oh, die was wel lekker. Uh, <laughs> ja, ja. Yeah. Ja, ja, dat, uh, ja, maar yeah. niet om iemand pijn te doen hoor, maar meer gewoon dat je duel speelt. Ja, ja. En we willen wel even weten welke overtreding het was, wat denk je? Nee, het is meer, het is meer op het moment dat je, dat je aan het verdedigen bent. En uh, je, nou, je speelt je speel je heel veel duels. En dat is, uh, dat is een heel fijn gevoel als je uit die duels... en dat kunnen best wel ja, dat kan een stevige duel zijn... dat je daar als sterkste uitkomt. En dat je dan de bal veroverd hebt. En niet dat je die andere pijn hebt gedaan of wat dan ook. Dat, dat, dat is, is wel het prettig die... als je dan nog even een, een nokje nee, op nee, iemand steen nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Zo is Daphne niet Nee, nee, nee. Dat wil ik graag weten. Zo meteen uitgebreid over Daphne Koster de nieuwe carrière bij Ajax... en hoe het er aan toe gaat. Als hij hier dan toch zit, hè? Ja, dan maar de today's topics. We beginnen met nummer 5 in Rotterdam. Daar willen ze alcoholvoorlichting gaan geven aan kinderen van 9 jaar. De lokale d 66 fractie had om het experiment gevraagd. De alcoholvoorlichting is bedoeld voor kinderen en hun ouders. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ruim een derde van de twaalfjarigen wel eens alcohol heeft gedronken. Ja, maar niet lang meer dus als het aan de lokale D66 van Rotterdam ligt. De tijden dat je op woensdagmiddag na het speelkwartier nog even met je schelter een, schilder een bol ging halen, ah, die zijn voorbij. Wat we weten is dat alcohol en een goede ontwikkeling eh, niet samen gaan. Eh, het kan leiden tot slechte prestaties op school, soms zelfs tot schooluitval. Ja, en al dat soort dingen zijn gewoon te voorkomen natuurlijk. Als je jouw kind maar leert drinken, gewoon vroeger laten wennen, want wat je op je negende uitbraakt, dat kan er in de puberteit niet nog een keer uitkomen, zeg ik alles maar. En we weten ook wat niet werkt. Dat is namelijk leren drinken. Oh. En heel veel ouders denken dat als je je kind maar uh, goed leert drinken, uh, dan zal die later niet uit de bocht vliegen. We weten ook wat wel werkt en dat is het stellen van grenzen. Grenzen hebben ze dus nodig. Die ladder staat op Het voorlichtingsexperiment moet in januari gaan beginnen. Willemijn, op 4. Iets mm -hmm. had ik zelf het meegemaakt. Ik was dus gisteren na de uitzending een beetje biertjes aan het drinken. Niks aan het handje. Ik heb ja, goed, goed leren drinken. Dus ik dacht ineens: verrek, ik moet plassen. Maar ja, iemand anders had op de wc. Dus ik stap dan zo mijn raam uit. Loop het platte dak op. Rits mijn grulpoten open. En sla ze zo vijf meter naar beneden. En zit klemvast tussen mijn huis en die van de buren. Ja, inderdaad een bizar verhaal. Het zal je gebeuren dat je twee uur lang klem zit. Ja, tussen de nis van twee woningen in feite. Uh, wat er is gebeurd is dat uh, een jonge man op het platte dak is gestapt. Uh, op enig moment ja, waarschijnlijk niet goed heeft uitgekeken of uh, zich verstapt heeft. En tussen die twee woningen terecht is gekomen. Hij is zo'n 4,5 meter naar beneden gevallen. Ja. En kwam klem te zitten omdat de ruimte daar maar zo'n 20 centimeter breed is. Dus ik vet in paniek, want mijn bier stond nog boven. Ik moest ook nog steeds plassen. Nou, dat laatste heb ik dan even opgelost. Heel gênant allemaal. En toen ben ik maar geschreeuwen. Ja, er was luid geschreeuw. En dat is natuurlijk s'nachts wel vaker zo in de Poelenstraat. Maar uh, ja, na de omstanders hadden toch zoiets want dit klinkt zo angstig, hier moet iets aan de hand zijn. Ja, dus mijn buren bellen de brandweer, die gaan zoeken... en ik ondertussen huilen, willen we. echt janken, brullen met tuiten. Uiteindelijk hebben we uh, ja, dus uh, gevonden waar het geschreeuw vandaan kwam... Uh, die jongen gekalmeerd en zijn we dus begonnen met, uh, met de bevrijding van hem. Ja. ja, gat in de muur, ik zie die brandweerman die zegt... joh, zit jij hier al twee uur lang vast in die spleet? Ik zeg, dat zei mevrouw vannacht ook. <lacht> Sorry, het spijt mij... Die hoorde ik vandaag op de redactie. Nou, iedereen uh, lacht, iedereen weer dat klopt, die eindgoed, ja, al goed al klopt. En het mooie is, niemand weet waarom ik op het dak was. Ja, dat hebben we hem nog niet kunnen vragen. Uh, we hebben van bewoners wel begrepen dat de jongen onder invloed van alcohol was. Ja, dus mogelijk uh, was hij even een luchtje aan het scheppen... of uh, uh, uh, uh, ging hij een sanitaire stop maken daar op het platte dak. Oh, kak. Goed, op drie dan. De SOPN, dat staat voor Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Niet echt een naam die meteen blijft hangen, maar zoals ze zelf altijd zeggen... Als je Bent, dan begt het wel lekker. Ja, als je het eenmaal gewend bent, dan werkt het wel lekker. Kwestie van wennen, dus dat soppen. En het gaat ook snel gebeuren, want de partij heeft namelijk een nieuwtje. Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen eh, aan de gang, waardoor ik denk dat misschien de verkiezingen wel helemaal niet doorgaan of eh, dat ze misschien eh, na een hele korte tijd al wel afgeblazen gaan worden. Ja, heftig nieuws van de SOPN. Volgens die partij zijn we stiekem nog Duitsland. Nou, we hebben ook een, een kandidaat Ab van op de lijst staan en die heeft onderzocht. Eh, uh, hoe dat Nederland eigenlijk precies uh, in elkaar steekt, dat is een heel moeilijk juridisch verhaal. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat Nederland uh, geen echte staat is. Want uh, na de Tweede Wereldoorlog is uh, Nederland niet teruggegeven door, uh, uh, uh, door Duitsland. En dat wil dus zeggen dat alle stukken die. Uh, vanaf uh, 1945 gemaakt zijn, niet rechtsgeldig zijn. Ja, Na diepgraaf het onderzoek kwamen partijen dus achter dat die vrijheid dan wel getekend is, maar dat niemand toen de tijd nog even heeft gefectcheckt. En zo zijn de papiertjes in een la blijven liggen en is er nu een groot probleem. Ja. Het heeft nogal nog wel wel goed in de aarde, want ja, als de tijd 60 jaar teruggedraaid te moet worden... Ja, dan kun je je wel voorstellen dat er uh, niet 1, 2, 3 gebeurd is. Nou, dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, het kan wel de tijd terugdraa terugdraaien... maar het is wel verdomd lastig allemaal. Morgen geeft de SOPN een persconferentie en dan gaan ze dieper in op deze zaak. Zin in. Op 2 dan, en op 1 ook, de politieke dag van vandaag. In Rotterdam is er een discussie over de plakborden met verkiezingsposters. Uh, het CDA stoort zich daar namelijk enorm aan. Nou, stoor is een groot woord, maar ik ben me wel afgevraagd van wat is de zin van deze borden. En dat kwam met name toen ik met mijn vrouw uit Sterrenburg hier op de Oranjelaan reed. En Toen zei ze ineens, ze zegt ja, maar het uh, CDA staat er niet op. En ik kijk eens even en ik denk, het hangt er wel op. Dus ik thuis zeg, joh, maar het, het hangt er wel. Alleen, het is zo totaal onherkenbaar. Ja, en daarom zijn ze dus eigenlijk niet meer nodig. En wees eerlijk, wie kijkt er nou eigenlijk nog op die borden? Kijkt u er wel eens naar, meneer? Uh, nee, niet echt. Het inspireert u niet om op iemand te gaan stemmen? Nee, ik ga zelfs niet stemmen dit jaar. Zelfs die posters kunnen u niet verleiden. Nee. Kijkt u er wel eens naar? Nee. Heb je het nou gezien? Uh, nee, niet echt. Zo'n zo bord met al die plakaten erop? Nee. Als u zo even voor de stoplicht moet wachten, kunt u mooi even kijken wie u uh, kan gaan stemmen op 12 september? Nee, ik ga zelfs niet stemmen dit jaar. Heb u nou, dat bord niet voor nodig? Nee. U keek niet eens naar? Nee. Heb het nut? Nee. Zo'n bord Nee. met allemaal van die plakaten erop? Nee. Helpt dat nou zo'n bord, denkt u? Nee, niet echt. Nou, is niet zo gek natuurlijk, want er is eigenlijk maar één ding dat echt werkt en dat is lekker plaatjes draaien. Een hele goede middag, hier is Hero Brinkman van het DPK, de Q Vakantiekracht. Ik heb mijn eigen favoriete platen meegenomen. En ik ben natuurlijk een jongeman van de jaren 80, dus you 2 Pride in the Name of Love, mag niet missen in deze lijst. Ah, lekker. Hero Brinkman achter de micro, dat is even een uurtje keiharde hits weg pompen. En ik ken Hero echt super goed, dus ik ga hem even bellen: Hero Brinkman, DPK. We hebben uh, uh, aan de lijn een goede vriend van me. Hey. Oude plaatjes draaien. Gaat die met je lekker? Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, het, het, het valt niet mee hoor. Het is toch een, een vak apart, moet ik zeggen. Nou, oh, een apart vak zou ik eerder zeggen. <lacht> ja. Hé, hey, hoe gaat het met je? Ja man, supergoed natuurlijk. Supergoed. Lekker op de radio, een beetje flauw geintjes uit te halen. Hier de bezuinigingen helemaal geen last van... Gouden tijden dit, heren. Gouden tijden. Ik heb gisteren nog een nieuwe auto gekocht. En weet je wat mooi is? Allemaal voor jou belastingcenten. Kijk, wat, wat luisteraars niet weten is dat Hans, uh, Hans in de bouw werkt. Uh, naast bouw? het feit dat hij ongelooflijk goed kan paardrijden en heel veel les geeft... Uh, werkt hij ook in de bouw. Hoe gaat het in de bouw uh, tegenwoordig, Hans? Jo, ik liet vroeger mijn Duplo en Lego al in elkaar knutselen door een aantal polen. En kun je die allemaal verstaan, Hans? Nee, man, ik verstond daar helemaal niets van. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik drie was, zat ik ook nog niet zo lekker in mijn taal, hoor. Hey, heren, ik spreek je later. Hè. Ik kom volgende week wel even lang. Volgende week, echt waar? Ja, nou, dat kan ook volgend jaar worden hoor. Uh, Pim me nu niet te vast. Hey, heren, ik moet je hangen, want ik heb die Samson aan de andere kant. Maar uh, ik, rijd, oh, ik rijd net de tunnel in. Oké, okay, Heren, ik spreek je later. Hoi, hoi, echt ja, goed. Doei, doei. <lacht> Is vandaag, tot morgen weer. Dus tot morgen, Luc. De Amsterdamse band die klinkt als een Braziliaans feestje. Zoek 103 vast wel eens opgedanst, Daphne Koster. Nee, nee ken je ze nee. niet? Nee. Nee. Nee. Maar ik, ben heel, ik ben heel erg slecht in uh, namen en titels. Ja, dat maar nu, anders, nu dat... ben je eigenlijk ziet, dus dan moet je ze kennen. Is ja, dan, moet ik echt, dan moet ik toch echt een deuntje horen. <laughs> Zoek <Zuko> 103 <laughs> van een derde album Tales of High Fever uit 2002. Luister mee. Pra aprender, tanta coisa pra esquecer. Quem caiu já se levanta. Amsterdamse band met Treasure. Today. Willemijn Veenhoven. Barack Obama die spreekt er morgen nacht. Bill Clinton die spreekt vannacht. En onze Europarlementariën Marietje Schaken van D66 die is al geweest. Marietje? Ja, hallo. hallo? Ja, daar stond je dan gisteren in Charlotte, North Carolina... op de Democratische Conventie. Hoe was het? Nou, het was fantastisch. Uh, gisteren was ook een hele mooie uh, rij aan sprekers... Jonge talenten uit de Democratische Partij en als uh, uh, uitsmijter Michel Obama, die echt een heel uh, bewogen verhaal hield. Dus het was ja. een uh, ja, heftige avond. Ja, we hebben het allemaal kunnen zien uh, op televisie, hoe Michel Obama die er, uh, erbij stond, erbij liep. Maar eerst, eerst even over jou, want het was toch best wel bijzonder dat jij er ook stond. Iets kleinere gelegenheid geloof ik, iets minder mensen. Ja, er waren ongeveer 2200 mensen, dus ik vond het een mooie zaal. Nou, ook toch niet gek. En, en wat moet ik me dan bij voorstellen? Want jij bent uitgenodigd, um, je hield een, een, een verhaal over de rol van technologie in democratieën. Staan ja. er dan ook allemaal die, die, die paar honderd uh, uh, democraten ook echt te juichen met vlaggetjes? Nou nee, dat was niet echt de strekking van mijn verhaal. Ik had niet zo'n heel Amerikaans verhaal om iedereen op te peppen. Maar ik wilde graag aan een uh, aantal mensen uit de hele wereld, politici die hier zijn uitgenodigd, uh, ja, oproepen om meer te doen aan digitale vrijheid in ja. hun landen. En ik heb verteld waarom dat belangrijk is. En ik heb daarna heel veel reacties gekregen... van mensen uit Afrikaanse landen, uit Azië... Uh, maar ook uit Europese landen. Die hebben gevraagd, ja, wat kan ik daaraan doen aan digitale vrijheid? Heb je tips? Want ik weet dat het belangrijk is. Dus het is volgens mij goed gegaan. Ja. Ja, nou, we gaan het niet inhoudelijk heel erg over je verhaal hebben... want daar hebben we helaas niet uh, de tijd voor. Maar even over de setting, want we hebben allemaal bij de Republikeinen gezien... hoe dat eruit zag, hè? cowboyhoeden, uh, sommige nette pakken. Heel uitbundig. Ja. Hoe staan die democraten erbij? Hoe luisteren ze naar jouw verhaal? Uh, nou, Dit was dus een zaal waar ook veel mensen uit de hele wereld waren. Uh, die hebben gewoon rustig geluisterd en applaus gegeven. Maar als je in de democratische conventie kijkt... dan oh ja. uh, zijn er ook wel veel mensen die iets uit hun staat aandoen. Dus het is dus heel gemengd. Uh, echt Diversiteit, dat zag je ook aan de sprekers gisteren, is hier echt iets om te vieren in Amerika. Dat vind ik heel erg mooi. Er dus zijn mensen met allerlei etnische achtergronden. Ze vieren het feit dat het een land van immigranten is. Uh, en ook gewoon qua kleding. Mensen trekken echt aan waar ze zinnen hebben. De een komt in een spijkerbroek. De ander uh, komt helemaal uh, strak in het pak. Maar uh, mensen uit Hawaii hadden bijvoorbeeld weer van die uh, bloemenkrantjes om. Ja. Dus het is echt een bonte verzameling Amerikanen. Ja. Nou, dan gisteren ook nog, je zei het al even, de speech van Michelle Obama, maar we hebben het allemaal kunnen zien. Even afgezien van haar bovenarmen, wat vond je het meest indrukwekkend? Nou, ik vond dat ze uh, wat ze moest doen, dus haar man echt uh, als een uh, hele betrouwbare... en uh, normale man neerzetten, heel knap deed. Uh, ik denk ook dat het heel erg goed is overgekomen hier, maar uh, ja, ik vind het ook wel heftig... dat echtgenoten van politici op zo'n manier moeten worden ingezet... Het is hier toch echt ja. uh, veel meer een soort show die ook heel strak geregisseerd was. Ja, maar jij dus stond er echt dus... met, met je neus bovenop, hè? Wat, wat, wat gebeurt er ja. in zo'n zaal? Nou, daar, iedereen ging helemaal uit zijn dak uh, toen Michelle Obama daar aankwam. En grappig is dat daarvoor. Uh, toen werd er nog even een filmpje laten zien over haar. En dan uh, worden er heel snel uit grote plastic zakken weer nieuwe uh, borden... die iedereen omhoog houdt uitgedeeld. Dus ja. dat wordt ook heel strak geregisseerd. Het lijkt ja. net spontaan of mensen dat thuis in elkaar hebben gezet. Maar het wordt allemaal... ...uitgedeeld en per spreker gewisseld. En, ja, ja. Uh, nou, het, is echt, het is echt net een, uh, een soort uh, uh, ja, show die helemaal van minuut tot minuut geregisseerd is. Ja, daar maar kunnen wij mensen wat uh, waren heel enthousiast over haar uh, in het stadion... ...maar daarna ook op televisie en vanmorgen ook weer in de ochtendprogramma's. Zij ja. heeft echt indruk gemaakt, dus dat had Obama wel nodig, denk ik. Morgen Obama, ga jij daar ook naartoe, Barack Obama? Ik hoop het wel. Ik denk het ook wel. Alleen uh, het zou in een groot stadion zijn. Maar nu wordt er regent verwacht. Dus is het ook in het die plaats van de conventie. Ja. En daar kunnen veel minder mensen in. Dus ik denk dat er nu wel een soort run op kaartjes is. En dat iedereen dat probeert te regelen vandaag. Maar ik heb er wel vertrouwen in. En ik hoop het. Want ik zou het natuurlijk heel graag willen horen. En uh, misschien heb je meer rechten. Omdat jij tenslotte ook alweer gesproken daar hebt. Marietje Schaken, dankjewel voor D66. <lacht> ja. Nog uh, veel plezier dankjewel. daar. Dag. Dag. Daphne Koster hier aan tafel. We hebben het over Ajax. Want ja, eh, Schraalhans was de laatste jaren toch wel keukenmeester, kan ik zeggen, in het damesvoetbal. Er was een eredivisie, dat weten we allemaal. allemaal. Maar ja, Ajax deed niet mee. Maar sinds een paar weken is dat allemaal anders. Nu is namelijk de Benelieke voor vrouwen er, waarin ook 020 voor het eerst meedoet. <laughs> en Daphne Koster die speelt in het rood-wit. Die zit ook trouwens nu, zie ik, in het rood-wit. Blauw is het dit een Ajax pakje of is het een eigen pakje? Nee, dit is een eigen pakje. Dit is een eigen pakje. Allemaal ja. <laughs> te zien op de webcam trouwens, radio1.nl. Daphne Koster, even een testje. Afmaken graag. Want wij zijn Ajax en we worden kampioen. Ja, een en wit wordt kampioen. Krijg ik kijk hem goed. Ajax is er nu bij. Betekent dat dat... De, dat het, is, is Ajax, zeg maar, blijf in politieke termen de game changer. Of is het nu helemaal anders in het vrouwenvoetbal? Nou, dat, dat denk ik wel. Want uh, de afgelopen jaren kreeg ik vaak te horen... dat, uh, dat de mensen toch uh, naar nou, Ajax keken en zeiden... ja, maar dat, de eredivisie, dat is niks, want Ajax doet niet mee. Dus uh, dat staan nu zijn we inmiddels gepasseerd. En, ja, ik denk het levert het ook... gewoon aandacht op, ja, het, levert, het levert heel veel aandacht op. Daarom zit je hier. Ja, ja, ja. ja nou ja, het, zo, zo is het wel. En... Ja, het Ajax, uh, Ajax zorgt voor uh, voor of tenminste er, er gebeurt gewoon rondom Ajax gebeurt wat. Ja, ja. Uh, en dat is, uh, dat is in, ons, uh, in onze positie, is dat nu positief. Dat is goed voor jou, is goed voor het vrouwenvoetbal. Merk je het ook andersom als jij daar rondloopt op de toekomst op het trainingscomplex? Ik bedoel, komt uh, Frank de Boer naar je toe? Komen de spelers naar je toe? Leeft het ook bij de mannen? Uh, nou nee, ja, ik heb wel. Uh, uh, tenminste dan laat ik het zo zeggen, ik zie, uh, ik zie de bekende uh, voetballers, die zie ik uh, bij ons langskomen. En, ja, je bedoelt in de verte? Nee, ze komen kijken en uh, als je ze echt tegenkomt, dan maak je een praatje met ze. en ja Voornamelijk Sjaak Zwart, uh, Dat heb ik al een aantal keer uh, met de handweten ja, meegeschoten. niet vanaf. Nee, nee, nee. En ja, die, die staat, daar. Ja, nou ja, en uh, bij onze eerste wedstrijd was het natuurlijk uh, gigantisch druk. En er ja. uh, waren er heel veel bekende gezichten. En wat, wat, wie heb je gesproken? Welke voetballers? En wat zeggen ze dan? Uh, ja... Dat is, ik, weet je, ik ben daar zelf nog niet eens heel erg mee, mee bezig van wie ik allemaal tegenkom. Uh, ik ben voornamelijk zelf bezig dat ik uh, mijn sport 100% kan hey, bedrijven. ik. Maar het is natuurlijk, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je voor jou ook wel even. Het is nogal wat. Je loopt daar rond. Uh, het is de, de, de grote echte wereld. Je, ja. de, daar hoor je nu ook echt bij. Ik ja. um, kan me voorstellen dat je toch een beetje onder de indruk bent daar. Ja, dat. Dat, dat, dat zal wel de nuchtere Noord-Hollander zijn die in me zit. Maar uh, nee, nee, niet onder de indruk. Ik vind het alleen maar mooi dat je met uh, mensen in aanraking komt die uh, ook hun sport op, uh, op topniveau hebben bedreven. Of dat nog steeds aan het doen zijn. Ja, en dat, daar kun je over praten. En uh, nou ja, dat is tot nu toe is, is, dat, is dat hartstikke leuk. Ja. En uh, ja, dan merk je alleen maar dat, dat dat valt me heel erg op. Dat, uh, dat ze heel erg uh, enthousiast zijn over onze, onze prestaties, wat ze gezien hebben uh, in het veld. Maar en, en op de trainingen. Merk je nou ook? Um... Je, hebt, je komt van Vitesse, je hebt in Amerika gespeeld. Dat je nu, als je... Nee, bij Telstar, hè? Uh, sorry, bij Telstar, bij Telstar. Bij de Hooghovens. <laughs> dat je... Um... Dat, dat mensen ook denken: oh jee, we moeten tegen Ajax. Merk je dat ook? Ja, dat, dat, dat merk je wel. Want uh, het is uh, of uh, ja, je, je houdt van Ajax of je haat Ajax, volgens mij. Tenminste, dat heb ik wel gemerkt in de afgelopen maanden. En dat is wel dat je, je brengt ook wel wat uh, druk met je, met je mee als je in dat, uh, nou ja, dat, dat shirt speelt. Hè? Ja. Uh, opeens, hoe echt. Echt iedereen van je winnen. En, uh, nou ja, dat... Is dat ja, leuk? Ja, leuk? Ik, ik, ik, ik, ik hou er wel van. Dat maakt mij alleen maar beter. Uh, want dan speel, je, dan speel je gewoon echt wedstrijden die ergens om gaan. Je merk gewoon aan je tegenstander dat ze er alles, maar ook alles aan doen om, uh, om van je te winnen. Ja, gaat niet goed, hè? Want uh, ik bedoel voor die tegenstanders dan, want uh, eigenlijk staat maximale score. De maximale score, ja. ja. Vrijdag had moeten uitwijzen hè, tegen Twente. Dat is toch wel een van onze grote concurrenten uh, in deze competitie. Droom je nu al van een kampioenschap? Ja, ja droom me niet, maar ik, ik speel wel voor het kampioenschap. En dat, is, dat zit ook wel een beetje in me, want ik speel elk spelletje om te winnen. Maar ja, ik wil spelen voor het kampioenschap en anders was ik er niet aan begonnen bij Ajax. Mrs. Einstein. Waarom heet jij zo? Dat is je bijna ja, nee, ja, dat hebben ze één keer in Amerika. Dat heb je van Wikipedia af. Ik zeg niks, Ik ben ik nog zeg een redactie niks. Nee, nee, nee. Dat hebben ze één keer in Amerika. Hebben ze dat, uh, hebben ze dat uh, tegen me gezegd. En dat is op Wikipedia gekomen. Ja, dan, uh... Maar het staat nergens op. Je bent er niet zo slim, Rick. Ja, nee, ja, dat zou je eens aan, de, aan mijn naasten moeten vragen. Maar... Ja, misschien, misschien, ja. Dat zou wel kunnen, ja. Dat toch wel. Ja, denk. toch wel dan. Zo meteen praten we verder. En dan gaan we het niet hebben over al die vooroordelen... die altijd rondom uh, vrouwenvoetbal hangen... dat jullie altijd zo traag zijn en dat soort dingen. We gaan het namelijk hebben over de vooroordelen over mannelijke profs. Oh, kijk. En hoe het er heel anders aan toe gaat bij ja. de vrouwtjes. Dat soort dingen. zo Today. Hoe vergaat het de Piratenpartij zo in de laatste dagen voor de verkiezingen? We leggen contact met uh, de boot van Dirk Poot. En als je mee twittert, dan uh, is dat leuk. En dat kan met de hashtag BNN Today. Woensdag, dat is altijd reisdag bij BNN Today. Um, ja, de scholen en de universiteiten zijn natuurlijk uh, net weer begonnen deze week. Uh, maar niet voor die hele grote groep die een gap year doet. Een gap year, je weet wel, dat jaar tussen je middelbare school en je vervolgstudie. Jasminka Hoek, hier in de studio van Extreme Gap. Jullie uh, bieden heel veel reizen aan uh, voor jongeren. En jij bent uh, was er een, een pro in Gap Years, hè? Nou, ik heb wel wat gezien van de wereld. Ja. En ik heb ook uh, ooit besloten om een tussenjaar te nemen na mijn studie... voordat ik uh, op een duf kantoor terecht zou komen. Waar ben je geweest toen? Uh, Australië en Thailand. Ah, ja, Australië. En toen kreeg ik de smaak te pakken. Ja. Ik ook ooit uh, na mijn uh, eindexamen. En um, ik deed dat echt om, om te feesten toen. Maar inmiddels uh, zijn mensen misschien iets slimmer geworden. En doen ze het ook wel wat goed. Om... Ze feesten nog steeds. Ja, nee, maar ook omdat het goed is voor je cv. En omdat ja. je er ook nog wat ja. van kan leren. Hoe was, ja. hoe was dat bij jou? Um, uh, nou, ik was echt een groentje. Ik wist niet eens waar ik naartoe ging. Ik had me niet voorbereid. Um, en uh, tegenwoordig zijn de uh, mensen wat gewekter. En kunnen ze heel veel informatie natuurlijk van Google halen. Over landen. Um, daarbij uh, met ons bedrijf. Uh, uh, willen we ook de jongeren een beetje informeren over hoe je op reis gaat uh, met goed voorbereiden. Ja. En, uh, en ja, hoe je in... wat meer misschien uit een land kan halen dan echt alleen maar bier ja. drinken. Ja. Ja. Ja. We hebben um, even gebeld met Nuffik, dat is een organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs. Die hebben een onderzoek gedaan naar het fenomeen gap year tussenjaar. En die onderzochten onder andere wat nou de populairste bestemmingen van het moment zijn. Australië en Nieuw-Zeeland zijn de meest populaire bestemming voor, uh, voor jongeren. Ongeveer 24% wil naar, uh, naar die landen toe. En uh, vervolgens is 22% wil het liefst naar Noord-Amerika en 20% naar Zuid-Amerika. Australië, Nieuw-Zeeland, Noord- en Zuid-Amerika, merken jullie dat ook? Australië, ja, Nieuw-Zeeland ook. Uh, Zuid-Amerika is een opkomst. En uh, Noord-Amerika uh, niet zo eigenlijk, ook omdat het een vrij duur land is. En voor een tussenjaar, als je een jaar in Amerika gaat doorbrengen... Australië is ook super duur, nu Zeeland ook. Ja, maar daar kan je makkelijk werken. Ja, Dan krijg je, ja, dan een, dan werkvergunning. je een werkvergunning. Ja. Dat is makkelijk. Ja, ja. en uh, dan kun je ook nog een werk- en leren project doen bijvoorbeeld. Dus um, je kunt bijvoorbeeld in vijf dagen leren om op een ranch te werken. Um, dan kun je als cowboy door het leven, zeg maar, uh, in Australië. En uh, in, uh, ja, in Amerika moet je niet gaan werken, denk nee ik. Nee, maar ik zou denken, zo'n gap hier... Ja, goed, ik ben toen ook naar Australië gegaan. Gewoon heel veel geld van mijn ouders geleend. Uh, maar uh, ga lekker naar Zuidoost-Azië. Dat is super goedkoop Maar dat is dan niet wat mensen in zo'n tussenjaar doen. Jawel, maar in combinatie. Dus uh, Australië is het land waar, het, waar ze het langst verblijven. Vaak nemen ze een wereldticket. Dan mag je meerdere stops maken. En die stops worden dan vaak in Zuidoost-Azië gedaan. Omdat ja. het zo goedkoop ja, is. Dus je hebt gewoon een around-the-world ja, ticket. Bijvoorbeeld. Daar ook ja, ja. Dat zijn dus de, op dit moment de landen. Australië Nieuw-Zeeland, voornamelijk Amerika en wat zijn bestemmingen in opkomst? Um, Zuid-Amerika, wat ik net zei. Uh -huh. um, dat komt een beetje omdat uh, de, uh, de infrastructuur wat beter wordt en de communicatie in dat soort landen. En heel veel studenten kiezen tegenwoordig om Spaans te leren op school. En die willen dat wel in de praktijk brengen. En zonder Spaans kun je Zuid-Amerika weinig reizen, ja. wordt je moeilijk gemaakt. En daarnaast uh, China. China. Ja. Ja. Want handig om op je cv te zetten. Dat je. Een Misschien worden ze ingeschreven. Dat is moeilijk. Uh, maar ook daar is de infrastructuur een stuk beter. Communicatie. Je kunt tegenwoordig dus via internet communiceren. Je mag niet op Facebook. Maar je kunt wel naar je ouders mailen dat het allemaal goed met je gaat. Um, het maar is wel toegankelijker. Dat soort praktische redenen zijn. Dat ligt echt wel de grondslag. aan de keuze van mensen. Want je als als kan langer je kan ma Mailen met je ouders. Dus ga ik er naartoe? Nou, ik denk dat die ouders dat een beetje pushen. Ik denk dat die jongeren het niet zoveel uitmaakt. om uh, een paar maanden en niks te laten horen aan het thuisfront. Maar. Maar uh, het is, als je langer weggaat, dan uh, is het toch wel belangrijk dat je contact onderhoudt met het thuisfront. Um, en daarnaast in China uh, uh, kun je bijvoorbeeld vechtsporten doen. En vechtsporten zijn tegenwoordig heel in. Bijvoorbeeld ja, is dat comfort. een reden? Om dan... Nou, dat kun je in combinatie doen met ja, ja. bijvoorbeeld een reis. Um, en hetzelfde met uh, mandarijn leren. Die mogelijkheden zijn er ook. En dat staat wel weer goed op je cv. Is dat nou inderdaad een, een beetje een trend die je ziet... dat steeds meer uh, jongeren toch wel kiezen voor iets waar je ook nog wat aan hebt? Dat het leuk staat op je cv? Ja, ja. dat wordt ook een beetje door de ouders uh, wel gestimuleerd. Zeker als ze geld lenen, wat vaak gebeurt. Of geld geven in sommige gevallen. Heel leuk. Um, en uh, die ouders uh, willen wel dat je ook een beetje constructief uh, reist. Ja. Dus iets leert. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, nu uh, met alle druk op het studeren... en met de lang studeerboete, dat je um, met dat in het achterhoofd... dat je er ook nog wel wat aan wil hebben als je, voordat je gaat studeren, als je gaat ja. reizen. Ja. Dan moet... Je kunt uh, bijvoorbeeld uh, uh, professioneel duiker worden... of professioneel surfer of uh, professioneel zeiler. Um, Wat, waar we het hier in de uitzending ook wel vaak over hebben gehad... is uh, vrijwilligerswerk doen. Uh, yeah. Dat wordt ook steeds meer gedaan. Maar uh, sinds een paar jaar ook vrijwilligerswerk... waarbij je dan zelf heel veel euro's moet neertellen. Dat, dat klopt ik... inderdaad, ja. Daarom doen wij het niet. Want die euro's die gaan niet allemaal naar de plek van bestemming. Um, en de organisaties die het, uh, die het regelen, die worden er eigenlijk vrij rijk van. En wij willen onze vingers daar niet aan branden. Ja, want het argument is dan wat ik vaak heb gehoord: van ja, um, dan ga je naar een schooltje in Gambia, ga je daar goede dingen doen. En je betaalt dan de organisatie. Want zij investeren dat weer in de lokale gemeenschap. Maar jij zegt. Dat moet je niet doen. Nou, um, het is moeilijk te controleren. Gebeurt dat ook echt? Uh, uh, mijn uh, die heeft zelf in Afrika uh, zo'n project uh, uit, uh, aangegaan. Of is hij aangegaan toen hij jong was. Um, hij is nog steeds jong trouwens hoor. Maar um, <laughs> hij kwam daar en uh, hij zou Engels les gaan geven um, aan een schooltje. kreeg een halve dag een opleiding daarvoor. En daarna stond hij voor de klas van dertig kinderen die nauwelijks Engels spraken. Uh, en Swahili sprak hij al niet. Nee. Dus ze, ze konden niet met elkaar communiceren. En er werd een leraar ontslagen om plaats te maken voor zo'n vrijwilliger. Want daar verdienen ze geld mee. Ja, kortom, en dat soort dingen heb ja, dat, dat ik een doen. beetje de kriebels van. Wat is het beste land, Wat het beste land voor een gap year? Wat zou je het meest aanraden? Ik denk Australië, omdat je daar ook kunt werken. En dan kun je weer lekker verder reizen. Jasminka Hoek, dankjewel. Jo. Drie minuten over half tien. Sorry, Rachid Finch, een beetje laat. Geef niks. Radio 1, het NOS Journaal. In Amsterdam leven honderden buitenlandse vrouwen... die van hun familie een huis niet uit mogen. Vaak zijn het importbruiden of vrouwen die onder dwang zijn getrouwd. Volgens het Verwij Jonker Instituut, dat het onderzoek heeft gedaan... gaat het minimaal om 200 tot 300 vrouwen. Voor het eerst sinds de watersnoodram van 1953 zijn woningen weer te verzekeren tegen overstromingen. De verzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. Ook een terreuraanslag, een aardbeving of schade door het ontploffen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog vallen onder de dekking. De premie voor de nieuwe verzekering ligt tussen de 16 en 50 euro per maand. Burgemeester Hoes wil dat inwoners van Maastricht zonder lidmaatschap naar coffeeshops in hun gemeente kunnen. Hij zegt dat er nauwelijks Maastrichtenaren lid zijn geworden van coffeeshops sinds de wietpas werd ingevoerd. Hoes vindt het genoeg als klanten in een coffeeshop een identiteitsbewijs en een uittreksel van het bevolkingsregister laten zien. En Het kabinet sluit binnenkort opnieuw asielzoekerscentra. Minister Leers verwacht dat hij komend jaar 3000 opvangplaatsen minder nodig heeft. Vorig jaar zijn al 14 opvanglocaties gesloten. De laatste jaren hebben minder asielzoekers bescherming gezocht in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. En Daphne Koster, die is hier van Ajax. Uh, we praten zo meteen verder. Daphne, wat, wat is uh, trouwens denk jij het grootste vooroordeel over mannelijke voetballers? Uh, dat ze het wel heel erg makkelijk hebben. Je bedoelt een half uurtje trainen... Ja. en dan voor de rest ja. met je trophy wife op de bank hangen. Ja, ja. <laughs> dat denk ik. Nou, daar gaan we het zo over hebben of dat bij jullie dames ook het vooroordeel is. Barbara Barend die heeft even de meest bekende vooroordelen op een rijtje gezet. Dat hoor je zo meteen. En uh, pas een beetje op met crèmes waar je witter van wordt... als je in Indonesië bent of in uh, de rest van Zuidoost-Azië. Want daar kun je hersenschade of kanker van oplopen. Tenminste, als je heel veel smeert, zegt onze Exit Hollander, zometeen. Gaan we gelijk door. Ik zwaai voor een jingle, maar dat ik helemaal een jingle. We hebben er namelijk lang naar uitgekeken... en vandaag was het dan eindelijk zover. De eerste column van Willem Holleder in Nieuw Revue. Ik lees even een stukje voor. Ik ga in ieder geval mijn best doen als columnist. Wat zullen mijn collega's John van der Heuvel, Gerlof Leistra... en Harry Lensik en al die anderen die me altijd het riool in hebben geschreven... trots op me zijn? Ik kijk wel uit naar de nieuwjaarsbol en mijn kerstpakket... Zal er ook beslag gelegd worden op mijn kerstpakket? We gaan het zien. Zo zie je maar, het wordt zo donker of het wordt weer licht. Zelfs ik heb weer werk. Groetjes, Willem. Ja, columnist Luc Koolman van de Metro, goedenavond. Hallo, goedenavond. Uh, wat vond je ervan, wat ik uh, even net voorlees ook? Ja, nou, ik heb, ik heb me gelezen, de column. Ja. Ik heb natuurlijk vanmiddag meteen uh, de revue gekocht. Um, ja, lastig, hè, want ja, hoe, hoe ga ik nou op een nette manier vertellen dat die, die aardige meneer, die toch heel duidelijk zijn best heeft gedaan op het schrijfsel, dat, dat, dat, dat staat buiten kijf, dat, ja, dat die er toch eigenlijk weinig van, weinig van gebakken heeft, als ik eerlijk ben. Ja, het begint eigenlijk al met, uh, met de kop van de kolom. Ja. Die luidt namelijk, waarom een vraagteken. Nou, dan lees ik de hele kolom. En dan, dan heb ik nog geen antwoord op die vraag, dus ja, dat, dat is wel een probleem, dus hij, hij, hij maakt een kop die er niet invult, zal ik maar zeggen. Nou ja, ja. Vezet... goh, hij zegt een beetje, je moet toch wat en uh, ik heb geld nodig, ja, het, ja, <laughs> en dan hij komt zegt, het ook ja, op. Ja, hij zegt, ik ben gevraagd en ja. inderdaad, ik, ik moet er wat, en dan denk ik als lezer van, oké, okay, maar als je dan was gevraagd voor... Uh, ja, noem eens wat hè, jaar leiders van de Blokker in dan noord Dan had hij dat gedaan. Dus, maar ik wil het lezer, ja. Waarom ga jij nou net een kolom schrijven? Dit hè? verdient ietsje beter, en, denk ik. Maar ja, ja misschien, misschien wel. Maar wat hij ook doet hè, kijk, dat is echt regel 1 uit elk kolomlichtstandboek. Schrijft nooit een kolom over het schrijven van een kolom. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk altijd een zwakte bot. En dat is ook wat Willem Holleder hier eigenlijk doet. En dat is, ja... ja. Kijk, wat, wat ik nou vertel... Kijk, die, die, die hoofdredacteur van de Vier, die weet het ook allemaal hoor. Dus ja, maar goed, ja, hij heeft waarschijnlijk nou gewoon. Over... Nou ja, maar je kan ook ja. zeggen: het is wel, ja. hij, uh, hij, hij, hij blijft dicht bij zichzelf. Dit is, uh, het spat ervan af dat het echt wel uit zijn pen komt. Want als hij uh, iemand anders in dienst had gehad, dan uh, zag het er heel wat professioneler uit, denk ik. Dus het is wel ja, echt een hele wat we lezen. Uh, nee het is ook, hij. Ik weet het ook helemaal niet kwalijk dat hij een, een column, uh, column uh, begonnen is. Hij krijgt aangeboden en dan uh, doet hij dit. Ik vind het uh, Willem het verder niks te verwijten. Ja maar nee, maar ik bedoel, in, in, inhoudelijk vind jij het ook, uh, ook voor een beginnende columnist, dit kan echt niet. Nou, het is het is, het is het is er staat geen graag taalfout in of helemaal een stijlfout, maar het is het niveau van een van het verslag van een van een van een, van een, ja, het, is van, een het is een beetje. En toen ging ik vragen aan het OM ja. of ik een column mocht schrijven. En toen zeiden zij, dat is geen probleem. En toen dacht ik, nou dan doe ik het maar Ja, dan ga ik een column schrijven. En dan ga ik heel erg mijn best opdoen. Ik denk, ja. nou ja, prima. Kijk, wat, wat ik zou zeggen, als, als hun leden met deze column bij mij kwam, hij zou zeggen, kom cool, wat vind je ervan. Dan zou ik lezen en zou ik zeggen van, Willem, vertel mij nou eens in één zin, wat wil je zeggen met deze column? Wat is de boodschap? En dan zou je waarschijnlijk kijken en denken van, ja, eh, dat weet ik ook niet. En dan zou ik zeggen, nou, ga hem terug naar huis, ga hem meer schrijven en als je gewoon weet wat de boodschap van je column is, dan kun je in alle alineën afgaan, dan kun je kijken elke alinea... ...in de beek staat van die boodschap. En, en dan kom je een beetje in de buurt van wat een publicabel komt. is. Kijk, dit is niet hartstikke slecht, maar het is absoluut niet publicabel. Nee, het is dus niet uh, publicabel. Nee, nou, Luc Olman, dit heb je hardop uitgesproken. Ik hoop dat Willem Holleder niet geluisterd heeft. Want je weet het niet wat hij... Uh... Je ja, ik heb een kelder. Je hebt een kelder. Ja. <laughs> Succes in de kelder. Luc Olman zegt dus, het kan nog wel ietsje beter. Dank je wel. Oké, okay,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 Ja, just the way. En als je de foto, want die is namelijk wel dan weer geslaagd... vond Luc ook nog uh, van de foto van de Holleder. Want zien? moet je even onze Twitter volgen, Het BNN Today. Um, dan zie je uh, een mooie foto van hem in een Amsterdams café... met uh, op de achtergrond Johnny Jordaan. Maar interessanter is nog de foto die op de bladzijde voor staat. Uh, dus als je schudt hij namelijk de hand van de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En dan staat er een beetje vaag op de voorgrond een blikje Heineken. Nou, leuk hè, Daphne Koster. Schattig detail. Exit Holland. Lekker wonen in een tropisch land, Nou, dat wil toch iedereen. Elke dag zon, zee, strand, altijd een lekker kleurtje. Maar in Exit Holland hoor je bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Elske Schouten die woont op zo'n tropische plek, Jakarta, Indonesië. Maar Elske, zoals wel uh, meer in Zuidoost-Azië, de mensen daar die zitten er nou niet bepaald op te wachten hè, om bruin te worden. Nee, dat is nou net wat iedereen hier helemaal niet wil. Als je hier ook maar heel eventjes in de zon staat, dan krijg je meteen allemaal vrouwen op je af die zeggen... Pas op, straks word je nog hartstikke zwart. Ja. ja, men vindt het gewoon lelijk. Ze willen gewoon liever wat witter worden. Ja, dus ik zag laatst nog in de krant een foto van in China, geloof ik. Daar hebben ze een hele, uh, we kennen de Burkini, maar daar heb je ook een face-kini. Oftewel gewoon een heel pak dat je ook over je hoofd trekt dat je niet bruin wordt. En nou is in, in, in, in, in bij jou in Jakarta ook, maar in Zuidwest-Azië liggen natuurlijk ook de winkels vol met allerhande producten. Nou ja, als je hier uh, in de supermarkt bent, eigenlijk alles wat je op je huid smeert, daar zou je witter van moeten worden. Of het nou deodorant is, of body lotion, dagcreme, zeep, overal staat op pure white, extra whitening, uh, sparkling white. Ja. Eigenlijk kun je helemaal niks anders krijgen. Nou, zijn niet allemaal legale dingen, normale dingen, uh, maar je ziet ook wel wat minder onschuldige dingen om je heen. Ja, als je een beetje buiten de gewone supermarkten kijkt, dan kun je ook allerlei andere middeltjes krijgen om witter te worden. En die werken erg goed misschien, maar ja, je kunt er wel ziek van worden. Nou, sommige die zouden uitslag veroorzaken in uh, hogere concentraties, zouden ze zelfs hersenschade, nierproblemen, doofheid of huidkanker uh, kunnen veroorzaken. Omdat sommige van die producten, begreep ik, kwik bevatten. Nou ja. Maar, wat, maar wat, wat zijn dat dan voor Zijn smeerseltjes en daar krijg je hersenschade van of, of doofheid? Als je te veel gebruikt zijn dat de risico's, ja. Ja, dat klinkt niet lekker. Dat is dus illegaal, op de illegale markt? Ja, officieel is het verboden, want ook in Indonesië vinden ze dat gewoon gevaarlijke stoffen. Maar ja, hier is het natuurlijk allemaal niet zo strikt als in Nederland... dat echt alles gecheckt wordt. Mm -hmm. Bovendien kunnen sommige bedrijven wel de voedsel- en warenautoriteit omkopen... zodat ze dat soort dingen toch kunnen blijven verkopen. Ja, maar werken die dingen ook, weet je dat? Of Dit klinkt allemaal heel heftig. Nou, ze schijnen enorm goed te werken, maar ja, misschien dus iets te goed. Ja, dat vreet je huid dan weg, stel ik me zo voor, of zoiets. Mm. Ja, ik uh, heb het nooit uitgeprobeerd, dus ik kan het je niet vertellen. Nee. Maar uh, ik... Uh, Stel me ook zoiets erbij voor, inderdaad. Nou ja, de handel is dus groot, dus uh, als ik in die, uh, die whiteningproducten... Smeer jij trouwens lekker mee? Nee, ik uh, doe enorm mijn best, al sinds ik hier woon, om een dagcreme te vinden waar je niet witter van wordt. Uh, voor de deodorant ben ik wel overstag gegaan, dat is wel zo makkelijk. <lacht> maar ja, voor de dagcremes dan uh, ja, uh. zoek ik echt, en het is me eerlijk gezegd nog steeds niet gelukt. Maar waarom zou je trouwens een whitening deodorant gebruiken? Ik bedoel, willen die mensen ook echt onder hun arm wit worden? Blijkbaar wel. ja. Het was, ik vind het zelf ook heel onlogisch. Maar ja, bedrijven die weten gewoon: het verkant beter als je erop zet dat je er hartstikke mooi en sprankelend wit van wordt. Elske Schouten uit Jakarta, die blijft gewoon lekker bruin. Elske, dankjewel. En dank. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bij mij nog steeds ajax zietster Daphne Koster. Zeg je dat zo, Daphne? ajax zietster Nou, hou me op Ajax-Siet. ajax, -Siet. ajax -Siet. <laughs> is uh, We gaan het niet hebben over, uh, dat zei ik net al, de vermeende traagheid van het damesvoetbal. En al die andere waardeoordelen waar uh, Johan Derksen en... Uh, Co. altijd meekomen. Um, we hebben het over vooroordelen die gelden voor mannelijke pro-voetballers. Um, onze sportkenner die is hier regelmatig gast op de vrijdag, Barbara Baran. Mm -hmm. Die heeft voor ons een mooie selectie vooroordelen gemaakt. Het gaat om heersende vooroordelen, moest ik er even bij zeggen van haar. Dus niet om haar mening. Um, daar moest ik er duidelijk bij zeggen. En wij gaan even kijken. Jij moet op die vooroordelen reageren. Wat denk je? Dan is de vraag natuurlijk, hoe, de, hoe zit het dan bij het vrouwenvoetbal? De eerste. Voetballers hebben geen clubliefde meer. Als er een andere club komt die meer knaken biedt, dan verkassen ze. Ja, Rob van Persie uh, natuurlijk laatst ja. nog. Hoe zit het er bij de dames? Nou, uh, daar heerst wel zeker clubliefde. Alleen kan niet elke spel voor uh, nou ja, haar club spelen. Uh, ik heb ook heel lang moeten wachten. Uh, voordat je bij IJs kon spelen? Bedoel. Voordat ik bij IJs kon spelen. Uh, ik heb 30, 30 jaar moeten wachten. Voordat ik eindelijk bij mijn club van mijn <laughs> dromen kon spelen. Nee, uh, ik denk in het vrouwenvoetbal dat we kiezen voor de club die het beste, de, de, de, de beste faciliteiten eigenlijk biedt. Dus eigenlijk de situatie of de, de, de, de sfeer kan creëren waar, waarbij je het beste uh, ja, het maximale uit jezelf kan halen. Ja, Waar we het net even over tijdens de plaat over hadden, ik was totaal verbaasd. Jij krijgt helemaal niet betaald bij Ajax. Nee, nee. Dat, helemaal niks. Ja, ik niet, alleen. Nee, eh, niemand. Nee, werkt niemand. nee. Dat nee. zijn, uh, ja, zijn allemaal speelsers die studeren... en die, uh, als, ze, als ze geen student zijn, dan ja, hebben ze een hele kleine baan ernaast. Want het is bijna niet... Je maar kan dit... niet fulltime werken, want iedereen uh, traint vijf tot zeven keer in de week. Uh, ja, het is echt een, een fikse baan gewoon... En, en, ja. Maar Ajax wil graag een damescompetitie. Waarom hebben ze daar geen cent voor over? Nou, ze hebben er, ze hebben er wel een cent, een cent. Ze hebben behoorlijk wat centen ervoor over. Uh, want we, maar waar, waarom krijg je niet betaald? Wat is de reden? Ja, nou ja, ze hebben op dit moment uh, heeft Ajax besloten om erin te stappen en het als een opstartjaar te zien. En uh, ze wilden eerst kijken van nou, wat is er dan? En wat hebben die meiden er dan voor over? En wat is het niveau? En uh, waar kan, hoeveel hebben ze voor over voor hun sport? Dat uh, een sport? Het is toch en... de omgekeerde wereld. Je moet eerst nou, laten ja, zien ja, wat, ja, je, maar ja, wat dat, je waard dat, bent. Dat, en ja, dan nee. misschien krijg je daarna betaald. Nou, ja, ja, ja, dat is de, dat is de, dat is de situatie ja. op dit moment. Terwijl en... bij, bij FC Twente, vertel je net, daar krijgen de dames wel betaald. Ja, maar die spelen... Uh, nee, die zijn nu al vijf jaar bezig. En nu... Pas gaat dat beginnen, is dus het eerste jaar of eigenlijk uh, nou ja, sinds uh, vier vijf maanden? Is dat zo dat ze betaald krijgen, dus dat daar worden nu de stapjes gemaakt. Dus ja, en ik je, denk, je kan zeggen, jij gaat naar Ajax als je dan heb je clubbliefde. Want als je dat niet had, dan was je voor het geld wel verkast naar Twente. Nou ja, ik, ik had naar het buitenland gekund uh, voor de centen, maar ik, uh, ik heb bewust gekozen om in Nederland te spelen en voor mijn club van mijn dromen te gaan. En daarbij, natuurlijk, dat Ajax voor mij op dit moment een hele professionele situatie biedt. waar ik mijn sport 100% kan uitvoeren. in de clubsituatie. Qua faciliteiten dan Qua vooral. faciliteiten, ja. maar ja. ja. Voordeel 2. Onvoetballers moeten niets van homo's hebben. Ja, er wordt natuurlijk veel over gepraat. Ja. Uh, we weten allemaal nog dat incident met vast Frank de Boer. was het al Frank, volgens mij was dat. Ja. Uh, ja. Daar heb ik wel wat van meegegeven. Ze hebben geen motoriek, ja. dat zei hij. Uh, hoe zit het met de dames? Moeten jullie ook niks van homo's hebben? Uh, nou ja, de, uh, homo's en lesbiennes heb je dan over. Hè? Dan, ja. uh, nee, bij, de, bij ons we hebben... Uh, bij ons is het, is het, maakt het eigenlijk helemaal niet uit... Uh, waar je vandaan komt, welke kleur je hebt... of je nou op uh, mannen of op vrouwen valt. Het, uh, het doet er niet toe. Sterker nog, dan krijg je natuurlijk dat iedereen denkt... ze zijn allemaal lesbisch ja, bij nou ja, ja, nou ja, dat is ook weer niet zo. Want dat is het voordeeldeel wat we al jaren met ons meeslepen... en eindelijk er een beetje vanaf zijn. Schrijven uh, ze jou daarom ook naar voren? Van die ene hetero die we hebben, die mag, <laughs> die die mag het zeggen Die ene doen. hetero die ah. al tien jaar een relatie <laughs> heeft met een vriend... die samenwoont uh, en, samen woont en uh, <laughs> ja, nee... Nee nee nee uh, dat niet, maar nee, het is bij ons gewoon helemaal geen issue. Het maakt niet uit of je een, uh, een vriendinnetje hebt of een vriendje hebt. Is het wel zo dat er vrij vergeleken met uh, weet ik veel andere beroepen veel lesbiennes bijzitten? Na nee, nou, ja, als je met echt met andere beroepen gaat, maar als je het gaat vergelijken met andere teamsporten of andere, nee en nee, niet, de, de, helemaal niet. Want ik, ik hoorde, ik wel eens weet... van een vriendinnetje die zat bij een voetbalclub die zei ze komen op een 14e binnen als hetero's en op een 18e zijn ze allemaal pot. Nee, ja, dat, is, dat is echt misschien iets van twintig uh, jaar, uh, jaar terug. Maar dat is nu echt absoluut niet meer zo. Als je bij ons gaat kijken, dan uh, ja, dat, uh, nee, ik denk uh, je, haalt ze, je haalt ze er ook niet tussenuit. Wat, je, wat, je vroeger, wat ze vroeger ook wel zeiden, je haalt ze er zo tussenuit. Nee, nee echt niet. Dat is en als je, bij, als je bij hockey gaat kijken en bij volleybal gaat kijken, dan lopen er ook al een aantal tussen. Nou ja, zo so wat, uh, uh, moet, moet, nee, moet, dat, moet dat wat uitmaken. Voetbouwers ja, de... zitten allemaal vol met lelijke tatoeages. Ja, dat is bijna geen vooroordeel. Dat is, ja. zo, dat is zo. Tenminste, je kan ze lelijk vinden of niet. Maar in ieder geval zitten ze vol. Hoe zit het bij de dames? Nou, Volgens mij zitten die mannen ook niet allemaal he, allemaal vol. Maar... Nou, ik, uh, ik weet er weinig. Ik <tie> geen eentje. <tie> nou, ja, dat zijn de, dat. Uh, um... Nee, bij ons zijn de, zijn de armen en de benen en de buiken ja, uh, uh, vrij. Er zijn al een aantal speelsjes waarvan ik weet dat ze een uh, tatoeage hebben. maar Hoeveel uh, heb een, jij enver? er? Ik heb helemaal niks. Geen één? Geen één. <lacht> helemaal niks. Nee. Geen piercings, geen tatoeages, helemaal niks. Zijn vrouwen uh, het voetbal beschaafder dan mannen? Ja, ja, dan... Uh, Nee, ik denk dat wij gewoon uh, uh, dat de mannen de mannen zijn. En, uh, dat het wat meer uh, dat het egoïstischer is, de, de haantjes. En dat je dat overal ziet bij als je mannen bij elkaar zet. En dat de vrouwen uh, wat socialer zijn. Uh, en dat is het verschil tussen, tussen als je groepen mannen, groepen vrouwen. En dat, ja, dat verschil zie je dus ook bij ons. Ja, sociale vrouwen. die Ja, dus ik denk dat bij het, in het vrouwenvoetbal sociale vrouwen die heel erg taakgericht zijn en die echt het uiterste uit, uh, uit hun sport willen halen. En, uh, uh, en, en dat dan niet het uh, geld geen drijfveer is, maar gewoon pure passie en liefde voor, uh, voor de sport en voor de club. Goed dat je er was, Daphne Koster, Dankjewel. Avalon City dan. love love love Girl I say if only life would our Love, Love, Avalanche City. Tweede kamer in zicht. We gaan Den Haag enteren. Ja, in de aanloop naar de verkiezingen volgen wij de Piratenpartij. Dat doen we met lijsttrekker Dirk Poot. Dirk, altijd als ik jou spreek, sta je gewoon ergens op wal. Maar nu ben je echt serieus ergens aan het varen. Ja, we zijn nu met, met de boot onderweg. Dus, morgen gaan we Den Haag enteren. Morgen ga je in Den Haag enteren. En is het dan een leuk, uh, natuurlijk, à la de piraten, heb je dat helemaal uitgewerkt qua gimmick? Piratenvlag, is, papegaaitje, ooglapje? Uh, nee, het moet niet, niet de piratenrecht worden, weet je. De, de ene partij is met een bus op pad, wij zijn met een mooie boot op pad. Maar je kan niet met een driemaster uh, door al die bruggen heen. Dus het is gewoon een, een bescheiden boot geworden, maar wel helemaal vol met piratenvlaggen. En daar, daar komen mensen ook echt op de boot om jou te ontmoeten? Ja, er komen mensen op de boot. Uh, journalisten worden er uitgenodigd. Er komen gewoon mensen langs die geïnteresseerd zijn in de Piratenpartij. En het is een perfecte uitvalsbasis om te, te flyeren. Ja, hey, en komende maandag is een belangrijke dag. Want dan ga je in debat met de lijsttrekkers van, van de zeven andere kleine partijen. Uh, ik noem maar even een paar. Lijst Mens and Spirit, de partij van de toekomst, SOPN. Um, pak, pak al gestreken, das al gestreken. Uh, nee, nee, gewoon zoals altijd, uh, met een t-shirt en, uh, en een linnen uh, Colbertje wat lekker gekreukt moet zijn. <laughs> Precies, je moet wel jezelf blijven. We, we weten natuurlijk allemaal van die, van die grote partijen dat die, die oefenen zich helemaal suf. Doe jij dat ook? Uh, nee. Nee Nee, nee, joh, nee. als je die debatten ziet, ik heb er nou een paar even gekeken en op een gegeven moment weet je, het is zo'n poppenkast. Je weet precies van tevoren eigenlijk al wat er gaat gebeuren, ja. er komt helemaal niks nieuws uit. Rut heeft jij jij geldt, hebt dat dat geen echt... one-liners ingestudeerd. Uh, nou, inmiddels beginnen wel sommige antwoorden gewoon heel erg automatisch te komen. Dat je denkt, van ja, inderdaad, weet je, zo'n vraag, te krijg je dan dat, dat antwoord op. Ja. Dat, uh, maar dat is niet ingestudeerd, dat is gewoon meer erin, erin geslepen. Omdat gewoon, uh, ja, ja, deze campagneperiode... Maar er komen ja. misschien nog wel wat spannende dingen die je dan moet zeggen. Want vandaag uh, SOPN, die partij, die zei, ja, een raar verhaal... maar die, dat Nederland na de Duitse bezetting formeel nooit aan Nederlanders is teruggegeven. Dus in feite zijn we nog... Deel van het Duitse Rijk. Stel je voor dat je daarop moet reageren. Wat, wat zeg je dan? Nou, de SOPN is, geloof ik, ook voor de serieus onderzoek naar, naar UFO's. Dus ik, ik weet niet. hoe... <laughs> Kortom, je, je krijgt het nog pittig, denk ik, maandag, Dirk. Ja, dat wordt zwaar. Gewoon lekker jezelf blijven, zeggen. gewoon altijd maar. Succes. Tot wel, bedoeling, Dankjewel. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij het laatste woord aan de vrienden van BNN Today. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Die wil ons even attenderen op de bedoeling van het woord respect. Met alle respect. Wat is dat voor uitspraak? Met alle respect, maar ik vind je een eikel. Zo wordt het meestal gebruikt. Een laffe poging om iets vervelends te vertellen en dan toch sympathiek over te komen. Raar. Respect is sowieso het meest misbruikte woord ter wereld. Het zou fijn zijn als iedereen het gewoon zou gebruiken waar het voor bedoeld is. Om aan te geven dat je ergens waardering voor hebt uit hoogachting. En schrijver Philip Huff die geeft Mark Rutte in de laatste week voor de verkiezingen iets om over na te denken. Demissionair minister-president Mark Rutte sprak enkele weken geleden de Olympische equipe toe... en zei toen dat de medaillewinnaars hadden laten zien dat het gewoon waar is. Als je wilt winnen, dan win je. Ik vraag me af of hij volgende week ook zo denkt. En als hij wint, of hij dan wel begrijpt dat het voor anderen dus niet waar is. En of hij daar een les uittrekt die gewoon waar is. Philip Huf, Dat was hem voor vanavond. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfs plaats. Zometeen zo meteen langs de lijn. Wij vermoeden. Nee, we weten het zeker. Met Robert Meder. Ja.